10 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. De kersttoespraak van koningin Beatrix heeft veel minder kijkers getrokken... dan in voorgaande jaren, blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Gisteren keken ruim 780.000 mensen naar de koninklijke kerstrede, zo'n half miljoen minder dan in 2011 en in 2010. Mogelijk keken minder mensen naar de koningin... omdat de toespraak op kerstavond al te zien was op internet... De Rijksvoorlichtingsdienst onderzoekt hoe de opname kon uitlekken. In Oude Hasken in Friesland hebben onbekende maandagavond... een ijzerdraad over de weg gespannen. Er gebeurde geen ongelukken omdat een oplettende automobilist... de draad rond 7 uur opmerkte. De vrouw kon op tijd stoppen en heeft de draad losgemaakt. De Friese politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. Het 80 jaar oude Amerikaanse Weekblad Newsweek... heeft zijn laatste papieren editie uitgebracht... Vanaf januari verschijnt Newsweek alleen nog maar in een online versie. Op de cover staat in zwart-witte wolkenkrabber in Manhattan... waar Newsweek werd gemaakt. Met daarbij het opschrift hashtag lastprintissue... verwijzend naar de digitale omgeving... die het gedrukte blad de doodsteek heeft gegeven. Newsweek verscheen in 1933 voor het eerst... en telde in zijn hoogtijdagen een oplage van 3 miljoen exemplaren. Sinds de opkomst van het internet verruilde veel lezers het blad... voor online nieuwsmedia en haakte adverteerders af. In Japan heeft het parlement ingestemd met de benoeming van Shinzo Abe tot premier. Zijn liberaal-democratische partij, LDP, boekte eerder deze maand een grote overwinning bij de verkiezingen. Samen met een kleine coalitiepartij heeft de LDP een tweederde meerderheid in het Japanse lagerhuis. De 58-jarige Abe is een oud-gediende in de Japanse politiek. In 2006 werd hij ook premier, maar toen trad hij al binnen een jaar af. De nieuwe premier wil de yen devalueren... zodat het voor Japanse bedrijven makkelijker wordt om producten te exporteren. Het weer, een afwisseling van zonnige perioden, wolkenvelden en een enkele bui. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het zuidwesten regen. En morgen wisselend bewolkt en opnieuw periode met regen.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 Dit is Radio 1. Het geluid van 2012. Het Radio 1 Jaaroverzicht. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. In Groningen is een kritieke toestand ontstaan bij het Eems-kanaal. We hebben een wereldkampioen, Stefan Groothuis. Eindelijk lukt het een keer. Omdat het schip kantelt, loopt een aantal reddingsboten vast. De website van de PVV roept van alle kanten zeer veel reacties op. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Dit is Tot zes uur, het geluid van 2012. Gaat ziek idee, ga nou, Het noorden van Nederland maakt zich op voor hoogwater. De waterschappen van Friesland, Groningen en Drenthe staan op scherp. In Drenthe staat het water niet tot aan de lippen, maar toch zeker tot aan de rand van de sloot. Overal waar je ziet, zie je grote watervlaktes. De twee provincies hebben al enkele polders onder water gezet om kanalen en slooten te ontlasten. En om de kwetsbare dijken te ontzien, hebben ze een vaarverbod ingesteld. Duidelijk is wel dat de dijken het hier tot nu toe houden. In het noorden zijn tot nu toe geen echte overstromingen gemeld.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 Oh, een keer wil je wat anders, hè? gebeurt een keer wat. Maar er ligt hier een heel klein laagje zandzakjes. Ja. Moet ja, dit broer, nou de boel gaan kunt... wedden? Rond drie uur, vier uur verwachten ze hier volgens computermodellen nog steeds heel hoog water. Daarom is nu ook defensie onderweg naar deze locatie met vijftig man. Onder meer met opblaasboten om bij te springen mocht het eenmaal zo ver komen. In Groningen is een kritieke toestand ontstaan bij het Eemskanaal. Ter hoogte van Woltersum sijpelt water door de dijk... die met zandzakken wordt verstevigd. Het leger stuurt 50 militairen naar het Eemskanaal die versterking krijgen van leden van de Nationale Reserve. In Groningen worden 800 mensen gedwongen geëvacueerd... vanwege een dreigende dijkdoorbraak. Het zijn inwoners van de dorpen Woltersum, Witte Wieren, Tempost en Temboer. De reden voor die evacuatie is dat er een zeer acuut probleem is... met de dijk langs het Eemskanaal. Deze dijk die zou het kunnen begeven... waardoor er een aanzienlijk gebied heel snel onder water komen te staan. En Dat is dan binnen enkele uren... En dan bereiken we uiteindelijk een waterpeil dat kan oplopen tot anderhalve meter. We zijn hier met uh, circa vijftig uh, uh, mensen van de mobiele eenheid. Ook de brandweer staat klaar om uh, mogelijk te helpen. Er zijn ook mensen van Defensie uh, op de achterhand, als het nodig is, daar ook op te kunnen treden. Ja, ik ben wakker gebeld om mijn overbejongen. Ja, het was zes uur of zo. Hij belde, ja, ME is een dorp. Nou ja, snel spullen bij elkaar. Ja, toen moesten we hierheen. Open oma heeft weggehaald. Dus uh, ja, wacht af. Er sijpelt dus water door de dijk bij het Eemskanaal... ter hoogte van het Groningse Woltersum. Uh, rond deze tijd worden de bewoners van dat dorpje geëvacueerd. Het leger wordt ingezet om daarbij te helpen. 50 militairen worden ingezet om met een tiental viertonners... te gaan pendelen tussen het dorpshuis in Woltersum... en de sporthal in het nabijgelegen dorp ten Boer. En er worden ook civiele bussen daarbij ingezet. Het gaat dus en, om een verplichte en, evacuatie. Dus niemand mag achterblijven, dan is de situatie nijpend. Nou ja, ik heb begrepen dat de toestand van de dijk inderdaad kritiek is. Hoe vind je het nou dat je opeens je huis uit moet? <laughs> ja, dat is wel raar. Dat is echt, ik liep hier net zo naartoe. Ik dacht, huh, nou zijn we geëvacueerd. En die evacuees worden opgevangen in een sporthal. De meesten wachten gelaten af wat komen gaat. Als het nou wel we misgaat, dan, uh, ja. dan, dan heb je achteraf een, een grote fout gemaakt, zeg maar. We hebben alle foto's boven neergelegd en... Uh, maar we hebben wel een boerderij, dus we maken ons wel een beetje druk om de dieren. Tot, tot nu toe, uh, verloopt alles gezellig. Dus, uh. En nou, ja. hoe ging dat? Jullie lagen te slopen en uh, toen werd er aanklopt of aanbeld of aan bond? Nee, ging dat? God, het was net of die alle hoes in ver van de korant van. Dat was zo'n kabal? Ja, echt. En zo maar zoveel. Wat is dit nou weer? Even na zes ging klapklap, klap, mevrouw, wakker worden, u moet weg. Nou, ik moet Ja, hij moet weg. Hij zegt tegen ons van, uh, uh, je moet zo snel, zo snel mogelijk uh, inpakken... en uh, je moet opvangen met de boer en zo snel mogelijk wegwezen. Nou, uh, als hij doorbreekt, zeg maar, dan uh, ik dat niet gunstig aan. Intussen daalt het waterpeil in het Eemskanaal... waardoor de druk op de dijk wat afneemt. Mogelijk kan er vanmiddag water worden geloosd in de Waddenzee... als de wind er toelaat. Water in de straten van Woltersum. Vanochtend is dat goed nieuws. De klus is geklaard, de dijk gedicht. We zijn aan het, uh, aan het schoonmaken, de modder verwijderen. Al het afval wordt hier weggehaald. Toch wordt er in het noorden nog intensief gecontroleerd... of de dijken en andere waterkeringen te houden. Om half twaalf wordt het gebied voor de bewoners vrijgegeven. Wij gaan weer naar huis, ja, ja. We zijn blij dat we weer terug kunnen. Man, is toch toch het wezen als die dijk daar doorbreekt. Dan uh, de hele huizen 1,80 meter om de water. Ja, u heeft zich grote zorgen gemaakt. Ja, echt wel. Oh. Ja. Ja. Hoe riskant is de situatie geweest? Nou, We zaten echt op het randje. Uh, het water zou hier stijgen tot een hoogte van 1,30 meter. En als die situatie was ontstaan, dan hadden wij niet ingestaan voor de gevolgen. Gelukkig hebben we dat pijl niet gehaald en is het uh, beheersbaar gebleven. Don't well, baby we'll be old and paint fast stories that we could have told. One day baby we will be old will maybe we will be old and paint stories that we could have told. Dit is tot 6 uur het Radio 1 jaaroverzicht met de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2012. I no. Vanavond allereerst. 30 jaar is Stefan Groothuis inmiddels, en hij stond uh, nog nooit op het podium van een WK sprint. Wereldkampioenschappen sprint in Calgary. Vorig jaar vierde in Heerenveen. Haalt Stefan Groothuis goud of minstens het podium? Ik weg, nou, He, Het trok er al de moeite met die eerste passen. 16:50. Is de openingstijd van Groothuis en Kijk naar de bocht. 16,50. Oh, Stel dat is het. Dat is heel goed voor Groothuis. De buitenbocht van de Nederlander. Die gaat goed. Die grote klappen houdt de kruising naar Gwaas toe. Bam, bam. Bam. De volgende bocht is een binnenbocht. Daar heeft de kruising gehad. De buitenbaan. Maakt plaats voor de binnenbocht. Nou, dit gaat zo snel. Dit gaat zo snel, die bocht. Ook deze bocht loopt goed. Hij houdt hem. Hij houdt hem. Prima doorkomst uit over Groothuis. 4.36, Komt hij misschien wel in de buurt van het Nederlandse record. 10707. Hoog die bocht in. En nou doorstappen. En gaat hij de lat hoog leggen voor de concurrenten. Zo hard nog rammen en uh, houdt de bocht weer. 107. Dat moet er echt in zitten. 107 wordt, zelfs 106. Ik was ook gewoon blij dat ik over de kan Nederlandse record nog helemaal op de gaten die erbij hebt. Nee record. Hij zet de stand op. Ja, ja, ja. ja. 1'06'96 voor Groothuis. Het Nederlands record is eraan. Dit is die ene perfecte race die je moet maken in dat ene klassement. Alles goed. En de grimace van Stefan Groothuis die sprak boekdelen op het moment dat hij over de streep kwam. Hij keek naar de scorebord en hij dacht yes! Ja, ik wist gewoon, dit is gewoon meer dan dit. Dat er nu hier is op deze duizend. En dan kan je er niet meer van maken en dan moet je maar gewoon zien wat er gebeurt. De laatste ritten van de mannen op de duizend meter. En nu zie je de spanning van het gezicht af van ste bij Stefan Groothuis. Wordt de wereldkampioen een Koreaan of komt je uit Gelderland? Dit is de rit waarin het beslist wordt. Korea of Gelderland? Tai Mo uit Korea tegen een andere Koreaan. q Lee. Ja, Lee. Nou dat ja, die hem kan verslaan toch? Uh, zoveel fouten, wereldkampioen, uh, super goede schaatser. En, uh... Lee is vertrokken. Ik wist niet eens hoeveel ik op de rest had of goed moest maken had dan ook, dus kijk. me kijken we en kijken wat gebeurt. Dan zijn ze bij de opening ietsje sneller dan Stefan Groothuis was. En oh, daar zijn problemen. Ja, ergens gaan we gewoon hopen. Gaan we. Maar dan zouden we een klein beetje rekening met dat ze toch onderdoor gaan ofzo. Je denkt van, uh... Dit ziet er slecht uit voor Mo. Lee, nog één ronde. Zo zeg, 40-94. Ja, dan, dan zit hij in principe ver onder mijn schema. Wat kan Lee dan in die laatste ronde? Je weet dat hij kapot gaat. Uh... Kyujuk Lee. Lee, moe nu ook hoor. Moe. Gelukkig ging goed kapot. We gaan de tijden invullen. 1-7. Tijd was binnen. Het wordt 1 0, 7 9. Tot... De is wereldkampioen. Groothuis. Hij flikt het. Groothuis is wereldkampioen. Hij het! is wereldkampioen. Ik had hem beloofd, hè? Ik hem beloofd. Stefan, gefeliciteerd. Je bent de beste van de wereld. Fantastisch. Uh... Stefan Groothuis willen we nog eventjes zien. Uh, nadat hij net, net had gehoord en gezien. dat hij uh, wereldkampioen wereldkampioensprint was geworden. Echt fantastisch. einde dat het gelukt om. Uh... Om ze er allemaal een keer af te rijden. Eindelijk op het podium en meteen ook goud. Nou, eindelijk lukt het een keer, dus elke keer was er wel wat. Ja, je hebt nu al drie keer eindelijk gezegd. Eindelijk hoor je hier ook al. Het is niet anders, eindelijk, eindelijk, eindelijk. Stefan Groothuis, fabelachtige duizend meter. Ah, zo gaaf. Eén keer moet je jezelf overstijgen. Ah, gek. Eén keer moet je jezelf overtreffen in zo'n weekend. En de rest moet je goed zijn. Ja, nee, natuurlijk. Ja, ja, zeker. Dat deed hij. Terwijl hij nu trouwens naar het ijs met zijn armen de lucht in. En het publiek bezwaait naar het publiek. Om met een paar keer eindelijk te zeggen hoe zwaar is de rugzak die in je schouders gaat. Ik ben heel erg blij dat ik hem, dat ik hem eraf flikkeren. heb. We hebben een wereldkampioen. Stefan Groothuis is wereldkampioen. Sprint. Erwin Mennemars en Jan Bos We hebben een opvolger. Het is toch fantastisch dat we dit rechtstreeks hebben mogen meedemaken in onze uitzending. Ja, yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong, banging on your chest. You can beat the world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 I'm Mensen, Ik heb geen goed nieuws. Februari 2012. Hard ijs, hè? Echt genoeg, Echt ijs, jongens. Hoe dik is het ijs nu? Bijna 12. Ja. nou, dit ziet er mooi uit, hè? Ja. Ja, dan begint iedereen over heel steden toch? We hopen dus dat het doorgaat. We blijven optimistisch natuurlijk. Nou, je kan vertellen dat het uh, de komende week een onvervaste winterse week wordt. Uh, een hobby van van Vriesia. 29,32. Verder, even kijken van die Friese doorlopers, die onder kan binnen. Toch? Sportwinkel in Woerden, waar Liddy dan druk is met de telefoon beantwoorden. Want mensen vragen of er al schaatsen zijn, denk ik. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja. En na vandaag volgen enkele koude dagen en gaat het s'nachts op uitgebreide schaal vriezen. En je ziet dat de temperatuur vanaf zaterdag onder nul gaat. En het is zelfs niet uitgesloten dat die vorst ook richting de strenge vorst gaat. Gisteren is er in 24 uur eh, 590 miljoen kubieke meter gas getransporteerd door het Nederlandse netwerk. Als u dat vergelijkt met een normale dag, eh, bijvoorbeeld vorige week, zaten wij op 370 miljoen kubieke meter. Kalemie waarschuwt voor extreem weer. Heel koud. In Flevoland was even na 6 uur vanochtend min 22 meter. Code Oranje is afgegeven. Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, eh, daar kan het heftig verkeer gaan met sneeuw. Dus als ik eh, ja, mag beginnen met een, een welgemeend advies: ga niet eerder van je werk naar huis dan nodig, maar wacht dit gewoon even af. Er worden nu al sneeuwhoeveelheden gemeld van zo'n 9 tot 11 centimeter in het noorden. 840 kilometer vier de vierde drukste spits ooit. En buiten dat, vlak bij zee, kan het ook behoorlijk waaien. Dan krijg je stuifsneeuw en dan is het zicht heel slecht. En ook op het sporen en op de luchthavens problemen door het winterweer. Dames en heren, door de weersomstandigheden is er bijna geen verkeer mogelijk van. En, uh, dit is Waar moet jij naartoe? Ik moet naar Heerle. Poeh, dat is nog een end. Ja, inderdaad. Ik... Ik ben hier al ongeveer vier uur. Dan ben je niet? Jawel, want ik kwam van Amsterdam, ik ga naar Heerlen. En vanaf Heerlen haalt mijn moeder mij op en, uh, en dan gaan we naar Vaals toe. Mijn vader woont in Amsterdam en mijn moeder in Vaals. Dus ik ga altijd één keer in de maand van Amsterdam naar Heerlen. En je reist in die eentje? Ja, inderdaad. Ik vind het wel een beetje zielig voor je. Nou, ik heb het er wel voor over om mijn moeder te zien. Maar ik zit hier al vier uur en het is echt niet leuk. Ik had ook heel weinig geld mee, dus ik had honger. Maar nu heb ik wel dingen gekocht. Ja? Wat heb je gegeten? Uh, ja, ik heb het nog niet op, maar ik heb een komkommer en tuk gekocht. Want ja, ik had, ik had maar 41 of zo, maar vanmiddag had ik wel nog snoep op. Zullen we een patatje halen? Ja, is goed. Ja? ja? Wat wil je hebben? Gewoon een patatje graag. hamburgertje erbij? Dat um, is goed. Ja? Ja. Hartstikke lekker. Eet het lekker op. Nou komt de koorts. Nou begint het. Jim van de Berg en Reinier Paping. Evert van Benten. Hevert van Het gaat on waar Hilversum al Rayonhoofden gaat bellen... blijft de Vries meestal nog wel een beetje rustig. Ik denk best dat er een toch kan komen... maar ik denk dat jullie Hollanders... Die zijn net iets enthousiaster daarover dan wij Friesen, Wij denken van nou, rustig, uh, we blijven nog allemaal wat koel. Uh, wat cool. En jullie zijn er helemaal gek over die afstedentocht. Nou, het was een acht vroes van de Hollander er vol. Hier op de onthutse tocht, der tochten die gaat door... Maar wie vriezen witte is is maar ik bij wetter. En dus horen we hier de kissen, Nobel Goal. Nederland leidt aan elf steden tocht koorts. Iedereen doet mee. Dit zijn de professionals. Een groep mannen met uh, de gele jas aan van de gemeente. Gewapend met sneeuwscheppen. Ijstransplantaties bij Balk, sneeuwveger. Er wordt natuurlijk van alles gedaan om de tocht door te laten gaan. De rajonhoofden van de vereniging Friese Elfsteden. Het is uh, gelukkig eindelijk na 15 jaar weer een beetje ijs. Hoe dik is het ijs nu? Ja, er wordt druk gemeten. In Bartleheim is al 15 centimeter gemeten. Ja, dan heb je stavoren 10 tot 14 centimeter, hinderlopen 13 tot 14 centimeter. Elke centimeter wordt geteld. Een minimale ijsdikte waarop een Elfstedentocht kan worden gereden. Ik zat het in op wel 15 centimeter, meneer van der Wettering. Nou, het komt uit hier uh, op 12 centimeter. Nou, het ijs is nog te dun. Drie te weinig. Ja. Een dag in het zuidwesten van Friesland. Beginnend met de ijsdikte meten in balk. 7 centimeter. Rayonhoofd Auke Hilkema. Slechts maar 1 centimeter is gegroeid, oh. ondanks die, die kou. Een teleurstelling. En ook het ijs schuiven, ietsje verderop, Jawel. op de luts, gaat niet vlekkeloos. Rosseri, Mont en Vasco, dat is net onder die brug, ook in. Ga je nee, dat net? Dat voor mij vol, maar ik denk dat ze weer het pak rijden. Oh, dat dit keren ze net onder de nee. Vrij vertaald, onder de brug moet je niet komen, want dan krijg je een nat pak. Wel. Honderden journalisten waren naar het WDC gekomen. Tientallen camerateams, live-uitzendingen tegelijk op bijna alle landelijke zenders. Aan tafel zit u Jan Oosterbrug, onze ijsmeester, geheel rechts voor u links. In het midden, uh, Wiebe Willing, onze voorzitter. Mijn naam is Imi Jongman, Ik ben verantwoordelijk voor de communicatie. Ik zou graag het woord willen geven nu aan onze voorzitter, Wiebe Willing. Inmie, dankjewel. Beste mensen...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 Your beauty trumped my doubt And my hand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 cruise Met 3000 passagiers en 1000 bemanningsleden, de Costa Concordia. We zaten daar en we zaten naar een uh, illusionistenshow te kijken. En ja, toen ineens was het bom. Het raakte een rots en maakte langzaam slag, zei hij. Uiteraard hadden we het boot iets something horen en alles begint te fall. Alle the glasses broke. Met een schok uh, vlogen de bekers van tafel, uh, viel het licht uit.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 op sommige plekken ontstaat chaos. Omdat het schip kantelt, loopt een aantal reddingsboten vast. Een Italiaanse overlevende vertelt later dat het haar deed denken... aan de scènes uit de film Titanic. Iedereen mocht als eerst Bambini, bambini, bambini. Al die kinderen lei quella pisteggia la percorre in senso inverso sale sulla nave e mi dice voor de kust van Italië zijn zeker drie mensen om het leven gekomen... bij een ongeluk met een cruiseschip. Veertien opvarenden zijn gewond geraakt en vier worden nog vermist. Het luxe cruiseschip de Costa Concordia liet bij het eiland Giglio... in de Tyreense Zee vast op een strekdam. In de romp ontstond een scheur van tientallen meters. en Nog gauw maakte het schip slagzij en was het zaak dat iedereen gauw het schip verliet. Sommige mensen sprongen in paniek het koude water in. Hoe heeft dit in vredesnaam kunnen gebeuren? Het lijkt er toch echt op dat de boot niet goed op koers lag. Want hij is gewoon tegen een rots... Onderwater uh, gevaren. En hij heeft een stuk van die rots meegenomen. Uh, men, men zegt dat er een, een scheur in zit van wel 70 meter lang. Er waren ongeveer 4200 mensen aan boord. Nog niet iedereen is geëvacueerd. Helikopters halen de laatste mensen van boord. Ja, mensen schreeuwen, kinderen zoek. En uh, omaatjes en mensen, je loopt in een t-shirtje. Nou, dat denk je, dat, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Reddingswerkers hebben ook vannacht gezocht naar overlevenden van het scheepsongeluk voor de kust van Italië. Zijn er nog overlevenden gevonden? Alleen gisteravond een Koreaans stel dat op huwelijksreis was is levend uit het schip gehaald. En een bemanningslid uh, die zelf veel passagiers zou hebben gered. In de kapsijs de cruise -schip bij Italië zijn opnieuw lichamen gevonden. Volgens de kustwacht werden de lichamen van twee oudere mannen gevonden achterin het schip... Het dodental van het ongeluk met de Costa Concordia is daarmee opgelopen tot vijf. Concordia, het stoffelijke overschot van een vrouw gevonden. Ze hebben nog eens vijf doden gevonden in het gekapseisde cruiseschip bij Italië. Dat brengt het dodental op elf. Twee lichamen gevonden. Het zijn twee vrouwen die zijn omgekomen in het internetcafé van het gekapseisde schip. Het aantal geborgen lichamen komt daarmee op vijftien. Het dodental van de scheepsramp komt daarmee op zeventien. En er worden nog vijftien mensen vermist. Waarschijnlijk gaan meer mensen het leven gekost dan werd gedacht.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 Eerder het schip te hebben verlaten dan de laatste passagiers. Hij was al om half twaalf van boord. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij eigenlijk veel te veel risico's heeft genomen. De kapitein van het gekapseisde cruise schip heeft waarschijnlijk een aantal inschattingsfouten gemaakt. Het lijkt erop dat de kapitein. de dichtbij het eiland Giglio is gaan varen, staat in een verklaring. Ook zou hij de procedures die gelden bij een evacuatie niet adequaat hebben gevolgd. Hey, we hoorden ook wat Nederlandse getuigen die zeiden. Ja, die waren niet al te spreken over die kapitein. Die kapitein die hield nog veel van vrouwen. Die was was steeds in de kroeg te zien weet je wel. op het moment dat hij op de brug moet staan. En dat begrijp je gewoon niet. Om kwart voor tien de klap, de rotsblok die de kiel als een blikopener opende. Maar twintig minuten later ging de telefoon bij de kustwacht. En dat was niet de kapitein om te melden dat er iets mis was gegaan... maar een agent uit Prato in Toscane. Die had een telefoontje gehad van een familielid...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 Het gebeurt pas onder druk van de kustwacht om half elf, en een half uur later zat de kapitein al in een reddingssloep, terwijl het boot nog vol was met mensen die er af probeerden te komen. De kapitein zit sinds zaterdag vast onder meer omdat hij volgens justitie te veel risico heeft genomen. De vertegenwoordiger van de reder, ja, was behoorlijk aangedaan. Hij zei dat in ieder geval duidelijk is dat het gaat om een menselijke fout van de kapitein. De noi non possiamo negare, purtroppo, un errore umano.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 Search for between the sheets or feeling blind. I realize all I was searching for was me. Oh, oh, oh.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 Wow, Radio 1, jaaroverzicht. Overleden in 2012. Sorry, we gaan pas open om half 12. Maar wij komen niet lunchen, we zijn van de politie. 17 januari. Mijn naam is de Kok. Met CEO's en mijn collega Pelle. We zijn van de recherche. Acteur Piet Reumer, 83 jaar. Ik heb een nogal vervelende mededeling voor u. Niet van die gezicht alsof er storm op til is. Zwarte Piet is was natuurlijk in die tijd was gewoon echt. Maar nou help je, zit de Klaas toch niet mee? <lacht> dat was het eerste keer dat ik achteraf nee, dat Piet was, maar Dat was natuurlijk Zwarte Piet en de, de hoofdpiet. Ja, toen had ik al ontzag voor Het jaar dat toen ik meeging, toen werd, hem, werd tegen hem gezegd van nou het, uh, nee, het mag toch niet. Hij mag niet mee. Toen zei mijn opa, nou goed als hij er niet bij mag zijn dan zal ik er ook niet bij zijn. En uh, toen kon het uiteindelijk wel en het jaar daarna is hij ermee gestopt geloof ik.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 goedkoop knechtje ben ik al die jaren voor je geweest? Nou ja, nou ja, maar de, de, de, de, de zaak is er wel bij gevaren. Hm. Het resultaat is nog niet eens zo slecht. Zeg maar dag met je handje tegen je pandje. Zeg maar dag lampenkappie, dag wenteltrappie. Zeg maar dag scheve gevel, het spijt me, ze moeten je kwijt. Zeg maar dag. 14 september. Stemacteur Ger Smit. Harder, harder. Soef, soef, huh? 79 jaar. Wat hollen we, hè? Hatsikkie thee. Even uitblazen. Mijn hart klopt van rikketikketikketik. -tik Hé, hey, boor, waarom hol jij? Huh? Omdat ik jouw dikke pak verkoop. Daarom hol ik mee, want uiteindelijk wil ik jou dik maken. Binnen? Wat is er, kleine smurfjes, van me? Het is paniek, paniek. Oeh, boer is van de trap gevallen, van, van boven naar beneden. Nee, nooit zet ik meer een vlag op de nok van een dak van een huis dat nog niet klaar is. Wow. Het hart. 10 bij 15 centimeter. Gewicht 300 gram. Het voert 5 liter bloed per minuut af. Meer dan 7000 liter per dag. Meer dan 200 miljoen liter in het leven van een mens. 19 september. Dat is het enige dat ik van jou verlang. Een beetje respect. We geen moer wat je daarna uitvrees. Actrice Kitty Jansen. 82 jaar. Jansen speelde in veel theaterproducties. Ook was ze onder meer te zien in tv-series als Swiebertje. Een vergissing zeker, hè Swiebertje? <laughs> tante, dit is nou Swiebertje de landloper. En dit is mijn tante, barones van Troontuleid tot Stoethaspel. Ieder zijn deel: de zeversprong, Medisch Centrum West en Baantjer. Het jongere publiek kent haar waarschijnlijk als Oma Nell uit de serie Mijn dochter en ik. Zij en ik, ik en zij. Hey, Nelg. Kom ik terug van vakantie? Is het eerste wat ik zie is mijn schoonmoeder. Nou, wat kan een man zich meer wensen? Hallo. Zit je hier op ons te wachten? Nou, nee. Uh, ja, nou eigenlijk. Er is iets ergens gebeurd. Dirk is dood. Nee, dat oh. is wel lastig. Oh. Belastingaanslag. Nee, Voordat je nou alles op gaat noemen wat er gebeurd kan zijn, laat me even uit. Ja. Wat is dit? Ja, dat is. Ja. de allerlaatste snik, mijn dochter. Hebben ze hem gepakt? Na nee, ai nee. Oh, lelijke deugen niet. Begrijpt het dan niet wat je gedaan hebt? Slecht jong, dat je toch staat? Gaan we dan eens delen? 28 juni. Ja, geen advertentie in de dorpverand, zeker. Daar kan ik mijn sparen duitjes wel zomaar op straat gooien. Acteur Piet Ekel, 90 jaar. Daar komt Siedeltje. In Sliwertje had Malepietje een winkeltje met tweedehands spullen... waarin hij altijd wel wat ergens achter had liggen in zo'n rommelige magazijn. Wacht even! Kom zo! Oh. Heel voorzichtig, want er zijn er twaalf vingerkommetjes in. Waar sta je nou stom te lachen? Twaalf vingerkommetjes en heeft tien vingers. Ja, dit is een schijt, dan gaat je uit. Zeg, vooruit met de geit! En lach als je geslacht wordt. Domme mensen moeten nog geboren worden. is dat nou? Het sliepertje gevoel, dat is iets uh, dat heeft te maken met uh, de sfeer die heerste tussen de twee wereldoorlogen in een klein plaatsje. En uh, die sfeer, waar toen de armoede de mensen nog netjes hield. Uh, die komt niet meer terug, gelukkig. Maar die is onaantastbaar. Vorig jaar, om deze tijd, had ik niet te klagen. Nee, Vorig jaar in deze tijd had ik ook helemaal niet te klagen, nee. Ah ja, ik klaag ook niet hoor. Nee. Ik heb karavaatjes genoeg. Ja. Eh, Chaco, kun Kijk de baas, niet eens beuren. Hij zit zo in de punt, hè? Ah, wat nou joh, Wij redden het wel hoor. Hé? Eh? Zal de baas eens lekker verwinnen? Hé? Eh? Verwinnen? Dan zie je het? Oh, wil jij zoekt ook een nootje? Nee, dat bedoel ik niet. Ik ga naar de zaar. Eh? Ik heb samen beloofd dat ik de achterband zou plakken. De achterband? Ja. Van de automobiel? Nee, van de keukens nou goed. We gaan er meteen vandoor. Ik kom nog wel eens opduiken. Ja. Hé, hey Jacco. De groeten. Dag. Ja, tot ja. hey, ja, ziens. Ja, ja. Nou, tot ziens dan maar. So I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 Maar dan alleen over Polen, over centraal europeaan als ik het goed begrijp, ik vind het afzichtelijk. Ik vind het een wanstaltige website. Wat ik gewoon niet begrijp is dat het zo gekoppeld moet worden... aan één land, aan inwoners van één land of een groep landen. Werkgeversvoorzitter Bientjes is geschokt over de site. Ja, het leidt bij tot, tot, tot een, uh, een xenofobie, tot angst voor vreemdelingen... waar we niets aan hebben in het land. VVD-Europarlementariër Van Balen noemt het meldpunt misselijkmakend... vulgair en een politieke partij... Onwaardig. Ik vind het een afschuwelijke website. Hij is polariserend en stigmatiserend. Uh, en de PVV had dat nooit moeten doen. PVV-meldpunt Midden- en Oost-Europeanen heeft de woede gewekt van veel landen in die regio. De Poolse ambassadeur reageerde direct al afwijzend. Zo'n punt kan alleen uh, discriminatie bevorderen. En we denken dat het geen goede plan is. U bent bang voor discriminatie? Ja, zeker. PVV-leider Wilders is niet onder de indruk van de kritiek op het PVV-meldpunt. Dat de halve wereld zich ermee bemoeit, interesseert me niet, zegt de PVV-leider. Ja, eh, eh, allemaal hele selectieve verontwaardiging. En eh, denk ik ook een stukje van de oorzaak is dat ze bang zijn... dat ja, de Europese droom toch niet zo mooi is als het zijn iedere nacht vals dromen. En al roept de hele wereld moord en brand... wij gaan er iedere dag met nog meer zin mee door. Tien ambassadeurs van Oost-Europese landen hebben vandaag een brief opgesteld waarin ze hun afschuw uitspreken over het meldpunt. PVV-leider Wilders noemde dat zonde van het papier. En we laten ons niet weerhouden door domme dreigementen van ambassadeurs uit andere landen, voor zover die er al zijn. Of boze brieven. De brief van de ambassadeurs bij mij linierijk uit de prullenbak en gegaan. En ze kunnen ook naar een antwoord fluiten en we gaan gewoon vrolijk door.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 werken wij niet samen met de PVV. Rutte vindt het niet zijn taak om commentaar te leveren... op acties van politieke partijen. Als een belletje wordt getrokken, stukken rood vlees in de arena wordt gegooid... dat ik het onverstandig vind om dan met z'n allen meteen bovenop te springen. En dat, dat bent u met z'n allen aan het doen. Dat is echt een opvatting. Ja, mevrouw de voorzitter, de werkgevers op hun achterste benen... en een aantal collega-Europese landen worden gewoon de kakken gezet... door een gedoogd partij... ...van dit kabinet. En dan zegt de minister, president... zegt van ...ik heb daar helemaal niks mee te maken, dat moet de politiek doen. Maar is het niet uw taak juist om de vrede in de samenleving te bevorderen? Dat dat een hele duidelijke overheidstaak is... ...en op momenten dat bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan... ...en dat dreigt nu, dan moet u toch wel optreden... ...dan hoort u toch ook vanuit uw verantwoordelijkheid... ...als minister-president te doen wat u kunt. Wat is dat voor, inderdaad, voor een slappe manier van wegkijken? Waarom kijkt de premier hier gewoon weg? Of het nou de minister-president is, of een eurocommissaris, of honderd uh, ambassadeurs. Het interesseert me eigenlijk allemaal helemaal niets. Wij zijn, en daar heeft de Rutte gewoon gelijk in, een uh, onafhankelijke politieke partij uh, die uh, met een website komt. Uh, ja, wij gaan daarmee door, uh, wat iedereen in de wereld ook roept. Niet alleen de ambassadeurs klagen, maar ook het Europees parlement. Daar veroorzaakt dat meldpunt grote verontwaardiging. In Straatsburg, waar gisteren de plenaire sessie werd gehouden... werd het zelfs het eerste onderwerp op de agenda. We weten heel goed dat de discriminatie, het racisme en de xenofobie... het plus atroce. De notre Vrijwel het hele parlement, van links tot rechts, veroordeelt de PVV-website. Het parlement noemt de site in strijd met het fundamentele recht van EU-burgers... om te wonen en te werken waar men wil. En het parlement roept premier Rutte op om zich te distancieren van de website. Minister Rutte, we wachten. We wachten nog immer. We wachten nog immer op een klaar is politisch bekentenis tegen deze racisme en tegen deze discriminatie. I am not commenting on every initiative from the Pvv. Uh, so on this initiative, I will not give give further comments. Rutte werd meteen onder vuur genomen door een journalist uit Polen over dat veel besproken meldpunt van de Pvv. Uh, it's uh, Dorota from Polish TV Polsat. I've been to your country last week. I spent there a few days. Een Poolse journalist confronteert premier Rutte bij zijn aankomst in Brussel met wat zij in Nederland heeft gezien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 De motie Pechtold over het meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen. Wie is daarvoor? SP, Partij voor... D66-leider Pechtold wilde het toch even zeker weten. Is er nu echt een meerderheid van de Tweede Kamer tegen dat zogenoemde Polen-meldpunt? ChristenUnie, CDA... Aangelomen. Ja, en toen was er dus een meerderheid in de Tweede Kamer die zich uitsprak tegen dat Polen-meldpunt van de PVV. Het CDA is dus, net als de oppositie, tegen het meldpunt en de motie is aangenomen. Een tegenvaller voor Geert Wilders. Ja, het is uh, inconsistent uh, fout stemgedrag. Laat ik het daar maar uh, Fout? Behouden. Ja, zo'n fout. Nou, wat ik zeg. De heer Wilders heeft het recht als Kamerlid, als fractie, om zo'n initiatief te starten. Wij hebben denk ik het recht om duidelijk te laten werken wat wij ervan vinden. En CDA en PVV bezweren dat er geen gevolgen zijn voor de sfeer in het katshuis. Yeah, I... Sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing.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 naar het Radio 1 Jaaroverzicht. Het geluid van 2012.